ik vader was. De in in de Prairie ik verlang zo naar was. en naar mijn oude zouden Mary. Nou kan ik zingen van je, en s brand Ik wou dat ik Ik diep wat anders Walter op een goede dag met Nou, in kind naar de stad, hij wist niet wat hij zag. Hij zocht een baan, ik er één. drie keer was hij mee. Maar toen was al het wel al, voor dit was wat hij zei. Ik wou dat ik maar ben. Oh, boy, was de op per show in de klei. Wat is Zavond als ik op de blauwe witte Ik wou dat ik maar dat ik oude was. De begonnen met een show in de Bali. Zijn kinderen gingen nu op school vanaf het naar een zin. Omdat dit eens iets anders was, vooral in het begin. Hun vrijheid was verdwenen, dat denken ze al lang. Ik verlang zo naar hem